4 uur. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De afgelopen dag zijn er ruim 1500 mensen positief getest op het coronavirus, meldt het RIVM. Dat is het hoogste aantal positieve tests op één dag sinds de uitbraak van het virus. Al werd er in het begin wel veel minder getest dan nu. In de afgelopen 24 uur kwamen er 15 ziekenhuisopnames bij en overleden twee mensen aan de gevolgen van het virus. Op dit moment liggen er 54 patiënten op de intensive care, één meer dan gisteren. De VVD zit niets in het plan van linkse oppositiepartijen om de verhuurdersheffing die woningcorporaties nu betalen fors te verlagen. Dat bleek tijdens de algemene beschouwingen in de Tweede Kamer. De linkse partijen willen de heffing voor de corporaties verder verlagen zodat die de huren kunnen verlagen en meer huizen kunnen bouwen. Maar VVD-fractieleider Dijkhoff denkt niet dat dat laatste dan gebeurt. Hij wees erop dat de verhuurdersheffing destijds juist is ingevoerd omdat de corporaties veel geld op de plank lieten liggen in plaats van woningen te bouwen. De voormalige voorzitter van de Internationale Atletiek Federatie, Lamine Diak... is veroordeeld vanwege een dopingschandaal rond Russische atleten. Volgens een Parijse rechtbank heeft de 84-jarige Senegalese geld aangenomen... waarvoor in ruil positieve dopingtests werden weggemoffeld. Diak was voorzitter van de IAAF van 1999 tot 2015. Hij moet twee jaar de cel in en krijgt een boete opgelegd van een half miljoen euro. De man uit Hengelo, die vorig jaar zijn beide ouders doodde, heeft TBS met dwangverpleging opgelegd gekregen. Volgens de rechter verkeerde de man in een ernstig psychotische toestand. Eerder werd al duidelijk dat hij tijdens zijn daad volledig ontoerekeningsvatbaar was. Hij krijgt daardoor geen gevangenisstraf opgelegd. Het weer. Vanuit het noorden trekt koelere lucht het land binnen. Het blijft wel op de meeste plaatsen droog. Morgen in het hele land volop zon, maar iets minder warm dan vandaag. Het wordt dan 18 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.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 It's time to stop.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 En wij voor 106.9. How it happened I was looking for someone that night